is de nieuwe Elsplaat voor de aankomende week, Rainbow Valley. Top 40, Top 40. Ja ik was te laat, ik weet het Els, was te laat. Luisteraars, Welkom bij de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis met tussen nu en de klok van half vijf de Nederlandse Top 40 en daarna de complete tipparade verzorgd door Anne van Hans de Bank Show en Brenda de Superfan. En we hebben het hier over de Nederlandse top 40 van 25 oktober 1975. Er zijn 5 Nederlandstalige platen, 1 Franstalige, 1 Duitse en 33 Engelstalige platen. En er zijn 15 Nederlandse producties. 17 zakkers, 10 stijgers, 6 platen blijven stationair staan. En 7 nieuwe platen nieuwkomers dus we kunnen onze lol op. En zeven nieuwkomers betekent natuurlijk ook dat er zeven platen zijn verdwenen. Dat waren T-set met Do It Baby na 5 weken, top 40 4 weken voor Tabo Combo met New York City. De Ritchie Family zien we ook niet meer terug met Brazil 4 weken genoteerd. 8 weken voor Roger Whittaker met The Last Farewell zien we ook niet meer terug na 8 weken. En de Disco Stump 9 weken genoteerd van Hamilton Bohannon zien we ook al niet meer terug. Allemaal de vuilnisbak in en dat geldt ook voor Van McCoy met de Hussel na 10 weken maar liefst. En Down by the River, mijn favoriete van de afgelopen week in de top 40 van Albert Hammond, is na 6 weken ook uit de top 40. We gaan snel van, uh, te, uh, vandoor met die lijst, want anders redden we het allemaal niet. Op nummertje 40 een prachtige plaat X-alarmschijf. Zeven weken genoteerd voor de Manfred Mann Earth Band. En hier is Spirits in the Night. Welkom bij de Nederlandse top 40 bij Radio Els 558. Back in the alley, trading hands Locking while Billy with his Frenchie man All doodling up on Saturday night Well, Billy slammed on his clothes to breaks Said anybody wanna go to Greasy Lake It's a mile down on the dark side of Route 88 Try it Out of his cool skin cap he said Try some of this, it'll show you where you're at Or at least it'll help you to feel it oh By the time we made it up to Greasy Lake My head was out of the window, Janie's fingers in the cake I think I really dug her, I was too loose to face I said I'm hurt, She said, honey, let's heal it Vorige week nog op 34 genoteerd en nu 6 plaatsen naar beneden en daarmee de hekken sluiten van de top 40 van vanavond van vanmiddag natuurlijk. Spirits in de night ja, van Manfred Men Earth Band, ja het is bijna al donker hier geloof ik, want ik zit hier al volop in de verlichting, anders kunnen we het allemaal niet meer zien met deze oude ogen. Je hoorde de Manfred Men Earth Band, weken genoteerd, ex-alarm 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Vier weken genoteerd voor Long Ernie Earning en zijn Shakers. En ze zijn op hun weg retour van 29 naar 39 in de vierde week. Welkom bij Radio Els 558. We doen de historische top 40 van 25 oktober 1975. En luister nog maar eens goed naar deze plaatjes. Want je hoort ze volgende week in de top 40 niet meer terug. Long to Learning and the Shakers. Vier weken genoteerd met Rocking Rocket. Tien plaatsen maar liefst naar beneden. Van 29 naar 39. En het was wel een van mijn favorietjes in de lijst de afgelopen weken. Ach, en dit is helaas ook geen grote hit geworden voor Gloria Gaynor. Drie weken genoteerd. Ze zakt van 32 naar 38 met Do It Yourself. De weg nog op hielen er staan momenteel twee files in Nederland. Eentje op de A1 tussen 1 en Laren van 4,3 kilometer. En op de n 781 Wageningen Ede tussen Wageningen en de aansluiting met de A12 staat stilstaand verkeer maar liefst 2,5 kilometer lang. Goedemiddag! Goedemiddag! He's four years old and quite a little man, so we spell out the words we don't want him to understand like T O Y or maybe S U R E R I S E but the words we're high. Heart rock out of me Wat over 2GW geworden hier bij Radio Els 558 in de historische top 40 van 40 jaar geleden was dit het nummer 37 geluid. Vier plaatsen naar beneden van 33 af en het was natuurlijk Tammy Wijnert. In de zevende week met Divorce. Ja. Nou, we gaan even naar de live opname toe van Bonnie Sinclair. Samen met Peter Koelewijn die dit nummertje schreef en produceerde. Maar helaas, een grote hit is het niet geworden. Vier weken genoteerd voor Bonnie Sinclair met Rocco Donco. Ze zakt van 28 naar nummertje 36 in de top 40. Don't go, maar ik denk dat hij wel gaat hoor. Ik denk niet dat we deze plaat nog volgende week terug horen. Jorub, Bonnie Sint, klaar met Rocco. Don't go. Dit is de top 40. All, All Hit Radio. Radio 5, 558.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 Het zou een klassieker worden, Harpo, ex nummer 1 hit met Movistar in de 8e week, zakt hij van 30 naar 35 in de Nederlandse top 40 van 8, nee 25 oktober 1975. En Dit is trouwens ook wel grappig, dit is Casey in de Sunshine Band, 7 weken genoteerd voor Get Down Tonight. Hij zakt van 21 naar 34, maar niet getreurd, want er nieuwe is in de maak en daar hoor je straks bij Brenda en Anna alles over, want daar komt Casey ook weer voorbij met zijn allernieuwste, hier is Get Down Tonight. Okay. Zijn Sunshine Band hier bij Radio Els 558, en die gaat straks voor een hele grote verrassing zorgen. Moet je gewoon even blijven luisteren, en dat zal ongeveer bij de ontknoping zijn van de tipparade rond een uur of half zeven. Je luistert naar de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis hier bij Radio Els 558. Ach, overbekend, dit hè? Maar niet meer aankondigen dan? Nou ja, Verhutte, maar negen weken maar liefst genoteerd voor Die Purple, maar wel definitief op zijn retour nu. Zeldentheim zakt Negen plaatsen van 24 naar 33. Hello Bijna al die weken helemaal gedraaid. Zou de van Die Purple, maar vandaag doen we dat maar eens een keertje niet. Want anders komt Anne nooit thuis vanavond en dan mist hij de laatste trein natuurlijk. Zou de tuin van Die Purple, zoals gezegd, neig, negen weken genoteerd. Ze zakken negen plaatsen van 24 naar 33. Een heel fijn weekend. Rust lekker uit. Een heel fijn weekend. Woop.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 gonna love you If it seems that there are special stars for lovers and we see them scattered across midnight blue I believe that out of all this world they're meant for you and me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 En om vijf minuten over de klok van half drie hier in de top veertig vinden we de eerste nieuwe. is Peter Wiedermeijer vorige week nog in de top 40 en nu je bin, binnen op het nummertje 31 met Die Tijd van Vroeger. Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het ver, want alles leek veel klein dan nou, nou, nou. Het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? nog die tijd van vroeger, toen was alles anders, je hield nog van elkaar, maar nou, nou, nou, ik zat op mijn gemak in mijn m'n ik naast jou. Oh, en dan die zomers, we zaten heel de dag aan zee. Oh.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 Die ook lang de stem van Doris deed Hey, weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen want alles liep veel blijder dan nou Nou, nou Het is moeilijk uit te leggen, hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? En eigenlijk is dit natuurlijk een beetje dubbel, hè? de tijd van vroeger Want 40 jaar geleden zong hij erover, de tijd van vroeger en nu doen wij het 40 jaar later weer, hè? de tijd van vroeger. Dus de tijd van vroeger met de tijd van vroeger. Peter Wiedemeijer komt nieuw binnen in de top 40 op nummertje 31. En in de top 40 is het tijd geworden voor het eerste overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 40... En 31. Exelarm schrijft Manfred Mans Earthband. 7 weken genoteerd met Spirits in the Sky. Zakt van 34 naar nummertje 40. Van 29 naar 39. Onze eigen longtol Ernie en the Shakers. 4 weken genoteerd met Rockin' Rocket. Do it yourself if you want it. Van Gloria Gay. Naar slechts 3 weken genoteerd. En zakt nu al weg van 32 naar 38. Vier plaatsen omlaag van 33 naar 37. Tammy Weinert in de zevende week met Divorce. Rocco Don't Go van Bonnie Sinclair, de live uitvoering, 4 weken genoteerd, zakt ook al weg van 28 naar 36. En de ex-nummer 1 hit Harpo met Movistar, na 8 weken, gezakt van 30 naar 35. Afkomstig van 21 naar 34, naar beneden gekukeld, Casey en zijn sunshine band, 7 weken genoteerd met Get Down Tonight. En het beroemde Sheldentime van Deep Purple 9 weken genoteerd, gaat ook onderuit van 24 naar 33. Op nummer 32 vinden we afkomstig van nummertje 16 Frank Sinatra in de vijfde week met I'm Believe I'm Gonna Love You. En zojuist hoorde je de eerste nieuwkomer van vanmiddag, die Tijd van Vroeger van Peter Wiedemeijer. En dit staat op nummertje 30. Afkomstig van nummer 12. Ja, een aardige duikeling voor deze ex-nummer 1 hit van Rod Stewart in de tiende week. Hier is Sailing. I am sailing. Sailing home again, cross the sea. Zeker genoteerd voor deze ex-nummer 1 in de top 40, Rod Stewart. En met Zeling zakt van 12 naar nummer 30. En op nummer 29 vinden we de tweede nieuwe voor deze week. Hier zijn de Tramps en Hooked for Life. Nieuw win op nummer 29. James met Hooked for Life, is de tweede nieuwkomer deze week bij de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis in de top 40. Komen ze nieuw binnen op nummertje 29. En de derde nieuwkomer, die staat op nummertje 28. 5, Radio Els. Top 40, top 40, top 40. Nieuw. Als de dag van toen...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 En dit was het nummer 28-geluid. Kwam nieuw binnen als de dag van toen van Reinhard Meij. En ik kan alvast verklappen dat dit gewoon een klapper van een hit gaat worden de komende weken. We gaan naar nummer 27 toe. Vijf plaatsen naar beneden voor Pandora's Box. Drie weken genoteerd: van 22 afkomstig naar 27. De, de, de, de box van Pandora's, oftewel Pandora's box van Procoherm. Drie weken genoteerd en nu al aan het zakken van 22 naar 27. Dus een grote hit is het helaas niet geweest. Wel een leuk plaatje natuurlijk. We gaan naar de laatste toe voor het tijd zijn van 3 uur en de Elsplaat. En uh, vorige week was het nog een stijger. Ja, maar helaas, helaas. Het is afgelopen voor uh, Rex Kildo. bijna vier weken genoteerd in de top 40. En hij zakt van 15. Na hebben 26 met de laatste Sirtaki. Muziek klang om oh, Mitternacht nacht in haven Wo zich die fischer van Rodas Bein Sirtaki trafen De fang war goed en vol waren ihre taschen Um gab's ein Fest und da lachten alle ein Mädchen an. Komm, Melina, tanz mit mir, tanz mit mir, allein. und lass dich mit deiner Wander Dat Das sagte jeder Mann. Komm, Melina, sing mit mir. Sing met me allein. Schöner kan's mit keinem anderen sein. Doch sie sei jeden an. Sie trieb ihr spiel und ließ die Fische leiden. Ja, sie war schön en sie wollte zich nog niet entscheiden. Die Nacht war heiß, gefüllt waren unsere Gläser. Ik drank hierzu en ik fühlte, wie ik ich mijn Herz verlor. Kom, Melina, tanz met mir, tanz met mir allein. En lass dich mit deinem anderen ein. Dat sagte Mann. O Melina, sing mit mir, sing mit mir allein. Schöne kann's mit keinem anderen sein. Sie gab mir ihre hand und sagte ja. Es war Beim letzten Seradaki, wir beide sahen uns an, was dann geschah war wunderbar, es war der letzte Zerattaki, zwei Menschen, die verstanden sich beim letzten Seradki und alle. Das dat wir is sein. La la la la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 Welkom luisteraars in het tweede gedeelte van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. We doen tussen nu en de klok van half vijf ongeveer de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden en daarna zijn koffie. het Anne oh we krijgen nog koffie ook. Ja koffie gegeven, koffie. Ja, ja ja ja er zijn een stelletje Molotie hier in de studio en die moeten zo meteen de tippen gaan doen en ze zijn al ongeveer al vijf uur bezig om die voor te bereiden. Dus ik hou me hard vast wat het allemaal worden moet. Wij gaan hier ondertussen gewoon lekker serieus verder bij Radio Els 558 met de Nederlandse top 40, zoals die werd uitgezonden op de Tros Radio Hilversum 3 van op donderdag tussen 4 en 6. En de presentatie was toen in handen van Ferry Maat. Wij gaan door in de lijst van 31 naar 25 in de tweede week. Vorige week kwamen ze dus nieuw binnen. Bob Marley en de Wailers en de lijfuitvoering van No Woman No Cry. Dus die ik hier al een jaartje of veertig mezelf voorhoud, No woman, no cry van Bob Marley. In de tweede week stijgt hij door van 31 naar nummertje 25. En op nummer 24 vinden we weer een nieuwe. En dat doen we het niet, want ik heb de schuif <coughs> vergeten open te zetten. En dat is meneer Anne zijn schuld natuurlijk. Want die zat mij een beetje te storen. Maar dat doet er verder niet toe. We gaan naar nummer 24 toe. Een nieuwe. Nieuw. Hollandse smartlap muziek van de zangeres is zonder naam. Komt nieuw binnen op nummer 24 in het 40. Hier is In Hamburg. In Hamburg loop ik langs de straat. is uit Knap van de zangeres ondernaam, want ze handhaaft zich moeiteloos tussen alle disco geweld gewoon in de top 40. En dat bewijst ze maar weer eens, ze komt nieuw binnen op nummer 24 op 25 oktober 1975 in de top 40 met In Hamburg. Top 40, top 40, top 40. En op nummer 23 vinden we Nathiel, Nathiele Kool. <laughs> This will be van 26 naar 23 in de tweede week. Ja, wat even wat buitenpret hier om iets wat ik zei. Maar ik had expres de microfoon nog maar niet opengezet. Want anders krijgen we hier denk ik de politie op bezoek. Jordan Natileco, -cool in de tweede week vorige week, nieuw binnengekomen op nummer 26. En ze stijgt door naar nummer 23 hier in de Nederlandse top 40. Het is inmiddels kwart over drie geworden en het is weer tijd geworden voor een nieuwe op nummer 22. Nee, nee. Het is Billy Swan, die had een paar grote hits in 1975, daarna hebben we nooit meer iets gehoord van De Beste Man. En ik moet eerlijk zeggen, dit nummertje valt mij een beetje tegen, maar komt toch nieuw binnen in nummertje 22. Everything's the same. The sun still shines, and the rain still rains, and I'm still me, and you're still you till you see, everything's the same, there ain't nothing changed. Vijfde nieuwkomer van de zeven nieuwkomers die we hebben. Dus je hebt zometeen nog twee te goed. Maar die komen we pas veel en veel later tegen. Dus ik zou zeggen: blijf erbij voor de ontknoping van deze top 40 van 40 jaar geleden. Dit was het nummer 22 geluid, nieuw binnen. Everything's the same van Billy Swan. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Dit staat op nummertje 21, prachtig plaatje van onze eigen Husky. Twee weken genoteerd, vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 25 en ze stijgen vier plaatsen door naar nummertje 21. She's a love machine, she's a teenage queen, she's a hustler. She's in every dream, every magazine, she's a star of stars. No, no, no, no. she's getting what she doesn't want to be. Same room with me, no, no, no, no. She's broke her and there's no way to stay in harmony. She's such an idol. I'll oh, give it up. She's such a star. Watch what you do, she's sick and tired of you. now that you're food, through, no, nothing, nothing, nothing, nothing, she nothing, life, she doesn't want to be, to be nothing, She's nothing, What you do? She's sick and tired of you. Now that you put and through, no, no, no, no, that life she doesn't want to be. To be your wedding wife? She's married you. She's En in de top 40 is het weer een tijd geworden voor een overzichtje wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 21. Ex nummer 1 heet Rod Stewart met zeling in de tiende week zakt van 12 naar 30. Nieuw binnen op nummer 29 de Trams met Hoekt voor Lijf en op 28 komt nieuw binnen Reinhard Meij met Als de Dag van Toen. Drie weken genoteerd voor Procol Herren met Pandora's Box zakken ze vijf plaatsen van 22 naar 27. En maar liefst van 15 naar 26 naar beneden Rex Kildo in de vierde week Der laatste Sirtaki. De live uitvoering van No Woman No Cry van Bob Marley in de tweede week stijgen ze door van 31 naar nummertje 25 en onze eigen zangeres is zonder naam met In Hamburg komt nieuw binnen deze week in de top 40 op nummertje 24. Drie plaatsen omhoog van 26 naar 23 This Will Be van Natalie Cole in de tweede week en de nieuwkomer op 22 is van Billy Swan en is getiteld Everything's the Same. En zojuist hoorde je de Hollandse formatie Husky. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 25 en ze stijgen nu door naar nummertje 24. En dit staat op nummertje 20. Paul Kelly, vorige week kwam die nieuw binnen op nummertje 23 en hij stijgt door in de top 40 naar nummertje 20. Goedemiddag, je luistert naar de top 40 bij Radio Els 558. Ook Kelly in de tweede week. Vorige week nieuw binnengekomen op 23 en nu drie plaatsen omhoog. Dus niet zo'n ontzettende stijgen met Catsexy. Uh, er zijn geen files maar wel twee meldingen. De, de afsluitdijk bij Groningen is afgesloten. En je mag dan de vluchtstrook als rijstrook gebruiken. Dat is allemaal tussen het knooppunt Herenveen en Tenje. En de Maasvlakte bij de N15 uh, Rozenburg is helemaal afgesloten tussen de Maasvlakte en de Havens 6200 en 7000. Wij gaan door met de top 40 met André Mos in de derde week. Hij gaat één plaatsje omhoog van 20 naar 19. Welkom bij de Radio Hels zaterdagmiddag gebeurtenis. Je luistert naar de top 40 van 40 jaar geleden. Het heerlijke, heerlijke bopper muziek uit Nederland vandaan, je de Catapult met de Steeler stationair blijven staan op 18 in de derde week deze week in de top 40. En dit is zo schitterend allermachtig prachtig, maar helaas wel naar beneden. Drie plaatsen gezakt voor de classics met Russian Lady in de vierde week gaan ze van 14 naar nummertje 17. Maar liefst 15 Nederlandse producties vandaag in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En daar was dit er eentje van. Vier weken genoteerd voor de Classics met Russian Lady. En ze gaan drie plaatsen omlaag van 14 naar nummer 17. En op nummertje 16 vinden we weer een nieuwkomer. De 1 na hoogste nieuwkomer. En wel een beetje de verrassing van de week. De hitmachine George Baker. Ja, ja, ja, ja, ja. Met Morning Sky. Nieuw in de top 40 op nummertje 16.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 Your silver cloud, morning, morning sky. sky. Promise me a tomorrow. Wash away my pain and sorrow in God's golden.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 Ik ken mensen die verafschuwen dit soort muziek van George Baker, maar ik vind het allemachtig prachtig. 40 jaar geleden had hij er een monster hit mee. mee, let maar eens op wat de komende weken er gebeuren gaat met dit plaatje. Morning Sky in de top 40 komt nieuw binnen op nummertje 16. En dit zakt heel ver weg, van 6 naar 15. Uit de top 10, Glenn Gamble in de zesde week. Hier is Rhinestone Cowboy.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 Ziekertje geworden hoor, Glenn Gamble in de zesde week, maar wel op zijn retour van 6 naar 15 met het schitterende Rhinestone Cowboy. En dan is het nu luisteraars tijd geworden voor. De klapper! Van de week. Het is de X Alarmschijf van vorige week. Hier is Dave en Dan Cementa. Vorige week was het de lijst aanvoeren van de tipperaden en daarmee de hele week de alarmschijf. Je hoort Dave, en die komt nieuw binnen. Als zijn de klopper van de week op nummer 14 met Danse Mentana. Oh, en dit blijft stationair staan in de top 40. Vier weken genoteerd voor Efrik Simon en Hapanana. geen ben <laughs> To be back home again I can feel the tender touch Of the sun's embrace All my nights I feel sail away I feel the cold is fading like from morning dew.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 But I never saw what you didn't understand Stumbling through the darkness And every time I was true, You could read between the lines again Vijf plaatsen winst voor onze Piet Veerman uit Volendam. Ex-alarmschijf en vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 17. En hij stijgt door naar nummertje 12 in de top 40 van 40 jaar geleden. En stationair op 11 blijven staan. Oh, oh, zullen oh, we toch niet verder de top 10 binnen? Ex-alarmschijf drie weken genoteerd. En I believe it when I see it. Goedemiddag, je luistert naar Radio Hels 558. En we doen hier de historische top 40 van 40 jaar geleden.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 promises. You say your lesson has been learned. It's over now as far as you're concerned. Is het weer tijd geworden voor overzicht voordat we aan de top 10 gaan beginnen van uh, 40 jaar geleden? Ja, ja, ja. Op nummertje 20 Cat Sexy van Paul Kelly in de tweede week van 23 afkomstig. My Spanish Rose van André Mos in de derde week van 20 naar nummertje 19. En stationair blijven staan op nummertje 18. Catapult met de Steeler in de derde week. Vier weken genoteerd voor de Classics met Russian Lady. Drie plaatsen naar beneden van 14 naar 17. Nieuwkomer op nummertje 16. George Baker Selection. Met Morning Sky en Glenn Gamble met Rhinestone Cowboy. Zes weken genoteerd, zakt van 6 naar nummertje 15. De hoogste nieuwkomer vonden we op nummertje 14. De X-alarmschijf van de week daarvoor is afkomstig van Dave en is getiteld Danse Mentenal. Afanana van Efrik Simone, vier weken genoteerd, stationair op 13 blijven staan. En vijf plaatsen omhoog voor Piet Veerman. ex alarmschijf twee weken genoteerd van 17 naar 12. En zojuist hoorde je Gilbert O'Sullivan ook al een ex alarmschijf drie weken genoteerd stationair op nummertje 11 blijven staan. En zo vliegen we hier de top 10 binnen met deze Bowie. Vorige week nieuw binnen op nummertje 19. Stijgt door naar nummertje 10 in de tweede week. weken genoteerd voor David Bowie vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 19 en hij gaat 9 plaatsen omhoog. En uh, het yo-yo effect van de Brotherhood of Man is denk ik nu wel een beetje over, want ze gaan nu echt op een weg retour van vier naar nummertje 9e week. Hier is Kiss me, kiss your baby.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 Welkom in het derde gedeelte van de Nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. En wat gaan we doen in het derde gedeelte? Nou, we maken eerst die top 40 af. We hebben nog acht plaatjes te gaan tot de nummer 1. En daarna wordt de complete tipraden van 40 jaar geleden uitgezonden. En dat gaat superfan Brenda doen en Hans Bank, oftewel Anne. Ja, Hans Bank, misschien beter bekend van de Hans Bank Radio. Maar we moeten eerst hier even nog de top 40 afmaken van, 8, van 25 oktober 1975. Ja. 40 jaar geleden en dit staat op nummertje 8. Stationair blijven staan. Spooky en en I've got to eat. Goedemiddag, Radio Els 558 is voorlopig nog wel eventjes bij je. dat het een latertje wordt hier voor Radio L's 558, wat de live studio betreft. Want er wordt nu al volop gediscussieerd over waar Thuisbezorg.nl allemaal moet gaan bestellen. Want uh, die tippenraden met zoveel informatie erbij, die gaat waarschijnlijk een uurtje of 5, 6 duren, denk ik. Dus je kan uh, je borst nog nat maken. Jorden, X-alarmschrijf, vier weken genoteerd voor Spooky en Sue En got niet, blijft stationair staan op nummertje 8. En dit is het nummer 7 geluid. Vorige week nog nieuw, nee, niet nieuw, maar wel op nummertje 9. Het zijn de stylistics. In de zesde week stijgen ze twee plaatsen naar nummertje 7 Met het prachtige, allemachtige Can't Give You Anything in de top 40. Mm -hmm. maar zeker gaan we naar de ontknoping toe voor deze top 40 van 25 oktober 1975. Jorden het nummer 7 geluid afkomstig van nummer 9. Can't give you anything van the stylistics. Dit is de top 40, 5, 5, 8. Radio 1. Hey, lieve Getty. Ja, ja, je komt iedere dag in de AFOShow terug hè? met, uh, weet je nog wel, dat uh, tijdmachine uh, item wat er hebben in de AFOShow en daar zingt zij altijd in, weet je nog wel. Vandaar dat het voor mij een hele beroemde stem is. Je hoorde Tietz in met Goodbye Love van 10 naar 6 in de zesde week en hier is Demis ja. Roesos. Jawel, twee plaatsen omhoog, vorige week nog op nummertje 7 en nu...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 There's no reason and no one's to blame Somehow we'll have to take it Perdon. wat over vier geweest in de top 40 hier op deze zaterdagmiddag. En maar nader de ontknoping hoor. Zouden we een nieuwe nummer 1 hebben? Wie staat er drie? Wie staat er vier? Wie staat er vijf? Nou, op vijf stond Denis oh. Roesos met Pardona mee in de vijfde week. En van de eerste troon van zijn kroon gestoten. Alexander Keurly met Guus in de zesde week van 1 naar nummertje 4. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land.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 Hey, ga je mee, ik weet waar ze een lekker neutje schenken. Daar komen de mensen met manieren zoals jij. Huize constant, geeft je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven. En Guus dacht als pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die blote billen naakte wieven, Guus die kon het niet geloven. Dit had een waard nog nooit ervaard, maar Guus had het nu wel. Vorige week nog op nummertje 1 en nu gezakt naar nummertje 4. Het is over voor Guus komt naar huis van Alexander Curly. In de zesde week. En zo gaan we de top 3 binnen. Vorige week nog op nummertje 2. En nu gezakt naar de nummertje 3. Mike Berry. Tribute to Buddy Holly. Hey, sing along here. 9, 8, 7, 6, 5, 4, It's falling, wind was blowing, when the world said goodbye, but. Het 1959. But songs will always. is allemaal Het zou een klassieketje worden hoor. Tribute to Buddy Holly van Mike Berry in de zevende week. Van 2 naar nummer 3. En de hulptroepen voor de tipparade zijn inmiddels ook al uh, flink bezig hier. Ze willen me nu al van die stoel, stoel afdouwen. Maar we moeten nog even die top 3 afmaken. Van 2 naar 3 gezakt, zoals gezegd, in de zevende week Mike Barry. En uh, nu wordt het even spannend. Wat staat er op 2 en wat staat er op nummer 1? Vorige week stond hij nog op nummer 5. Die jongens van Mut. Hier is Lucy, Lucy, Lucy. In de top 40 is het natuurlijk weer tijd geworden voor een overzicht voordat we de nummer 1 gaan draaien van 40 jaar geleden. Op nummer 19 stond Fame van David Bowie, stijgt door in de tweede week van 19 naar nummer 10. Kiss Me, Kiss Your Baby van Brotherhood of Man, 8 weken genoteerd, van 4 naar 9 gezakt, gezakt. Stationair blijven staan op nummer 8, I've Got A Need van Spooky Sue, X-alarmschijf 4 weken genoteerd. Can't Give You Anything van The Stylistic, 6 weken genoteerd, gaat van 9 naar nummer 7. En op 6 vinden we Teets in met Goet Love. In de derde week stijgen ze door van 10 naar nummertje 6. Van 7 naar 5. Demus Roezos in de vijfde week met Pardon Ami. En Guus van de Troon gestoten. Vorige week nog op nummer 1 en zakt nu naar nummertje 4. Uh, in de zesde week, hè? Ja, 7 weken genoteerd voor Mike Berry. Dat klassieketje Tribute to Buddy Holly. Van 2 naar 3 en zojuist horen we MUT, de Band, 4 weken genoteerd met Lucy Lucy van 5 naar nummertje 2. En dan missen we er nog eentje en dat is wel een geweldig hoor. Echt, ik vind het prachtig dat dit nummer op nummertje 1 staat. De Hollandse formatie Henk de Nijf en de Jets. In de vijfde week stijgen ze door van 3 naar nummertje 1 met Stan de Gunman. Uh, ik ga er van tussen Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren naar de top 40. En zometeen nemen Brenda en Anne het over... Voor de presentatie van de tippenraden van 40 jaar geleden. Zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot maandag, dag. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2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 Deze week de Elspalaat bij Radio Els 558. De tipparade van 1975. Het is 24 augustus en Brenda heeft wat te vertellen. We gaan onze vleugeltjes uitslaan. We gaan zeker onze uh, vleugels uitslaan, uh, Anna. Want we gaan beginnen met uh, een nummer van Paul McCartney. Geschreven samen met zijn vrouw, toenmalige vrouw Linda McCartney. Um, het nummer heet Letting Go en het is geschreven voor de groep Wings. We slaan onze vleugels uit in deze aflevering van de Tipparade. Welkom bij deze middagaflevering. Goedemiddag. Hoor ik je nou? Ja? Sorry. Ja? Dames en heren. People's Choice. Do it any way you want it. Op nummer 29 in de alarmschijf van 1975. ja Dat was de people's choice. Do it any way you want it. Nou, dat gaan we dan ook zeker doen, want we doen het lekker met Avaris. It only takes a minute. 5'8". Everything van Purchase Let. En die stond dus op nummer 27. En daarna de Kes die krijg je nu te horen. Met Roseanne. En die staat al... Nou, die komt al allemaal van vijf weken in de die uh, gaat gewoon op de deuige naar A Place in the Sun, gezongen door Peter Hollesteller. En Peter Hollesteller heeft hem gecoverd van Stevie Wonder. Ja, niet Holleder, hè? Niet Holleder. Dat nee, is anders? Ja, daar nee. waren we er net nee. omheen mee in de war. Ja, nee. <laughs> Hou op, dat uh, doen we niet. We gaan niet schietend uh, naar een plaatsje in de zon. Nee, nee, nee dat gaan we niet doen. met de bus. A long, lonely street I keep running to watch it breathe Moving on Moving on Like a branch on a tree I keep reaching to be free Ik denk dat wij allemaal wel zo'n plekje onder de zon nodig kunnen hebben... met dat druilige weer van vandaag. Maar goed, het is niet anders. We hebben de weerbestanden niet in onze hand. Wat we wel hebben in onze hand is een uitdraai van 24 oktober. En dat is de 297ste dag van het jaar. Het zou de 298ste dag zijn van het schrikkeljaar. Nou, nog 68 dagen. Dan zitten we alweer op 1 januari. En wat hebben we nog meer gehad op de 24 oktober? In 1929 was het Zwarte Donderdag. Een beurskracht in New York voor het begin van een grote depressie. Je, dat ken je wel nog, hè? Waar, uh, dan hadden ze als goed is ook een alcoholverbod en zo. Dus dat ja, was, dat is heel heftig. geweest. Het uh, uh, uh, was wel uh, triest daar. Ja, mensen die... Uh, er een doe, te maken. Ja, dat gaan we niet doen. We, we gaan Neg gewoon naar. 1946 nou, Zo is het. We gaan gewoon naar 1946. Het is geweldig geweldige muziek die we horen? De, de, de muziek is prachtig. Ja. Absoluut. Heb, hebben we er even goed uitgezocht van Ja, die, ja. ja, ja. goed uit. Ja, vind ik wel. Ja. Hey, en in 1946 ja. hadden we de eerste kronkel. En die ah. kronkel, dat is een, een cursiefje van Simon Carmichael, een klein kattenbelletje in het parool. Hij was een prachtige man. Ja. Met zijn verhaaltjes. Linkse ja? Salon Socialist. Ja, Linkse Salon so Socialist. Wat <laughs> oh, een best moeilijk woord trouwens. Ja, ja. Maar het, hij, hij had hele bijzondere uitspraken. Dat is helemaal waar. Ja, dat klopt. En in 2012 op een bijzondere ondernemingsraad is bekendgemaakt eh, dat de Ford eind 19-2014... 19-2014, het komt er wel lekker uit hè, bij ja, mij. Nee, het is net de Ford zelf. <laughs> Ze een vet slechte nieuwcellen. Moet ja, nou ik ga er verstotteren. <laughs> dat deden ze toen ook wel volgens mij. Ik ben bang van wel. Want ja. ze, ze maakten dus bekend dat ze de Rijn dan gingen maken in die fabriek. Waardoor er dus wel 4300 man op straat ja. kwamen staan. Ja, de crisis is niet van gisteren. Nee, dat was van Triestjes. Ja, dus was. al met al waren er ook nog eens even 5500 banen verloren bij de leveranciers van Ford. Ja, die gaan dus altijd mee in de kiel zo. Het, uh, het was triest. En in 2001 ging de tunnel dicht vanwege een zeer zwaar ongeval. En dat heeft dan volgens mij nog een tijd geduurd voordat die tunnel ooit weer open ging. Ja, dat is met die vrachtwagens geweest. Ja, die, ja kare... brand en, en, ja, en ja, alle enge dingen. Ik geloof ja. dat die dit jaar pas officieel weer heropend is. Ja, ja, het is een gevaarlijke tunnel. Het was een zwaar, een, zwaar, een zwaar ongeluk. Niet meer aan denken. Het zijn allemaal enge dingen. Ja. Maar... Bro. Ook wat eng is, 1911 werd het allereerste vliegtuig beschoten tijdens een oorlog. Dat is minder. Dat is inderdaad minder, want de vliegenier heeft het ook niet overleefd. Helaas. We hebben daar meer van gehoord. Het ja, jaar. precies. Dus laten we het vrolijk houden. Maar ik heb hier nog zo'n leuke. 1936, Hitler en Mussolini sluiten het verdrag dat de basis wordt van de as tussen Berlijn en Rome oftewel de muur. Ja, enge dingen, is... ja. enge dingen. Daar weet Bernd alles van. Ja? Ja, die heeft in de DDR woonden niet. Dat was triest, dat ja. is inderdaad niet nee. leuk. Nee. Bernd, blij dat je er weer bent. Ja, helemaal. En in... De deur staat open. Zo is het. En in 1990... <laughs> Ja, je, we houden alles open en luchtig hier. Dus het, het, het, het kan zwaar op de hand, maar dat gaan we niet doen. In Noord-Ierland werden twee controleposten door een bomanslag. Ja, dat is een triest. Weet je, uh, An, gooi er maar een nummer in. Er een nummertje in. In. We waren gewoon leven bij He Loves You, van de Rick Greenfield. Och. En die ken je nog wel, van de, uh, Greenfield, ook, Greenfield Green, en Koek? Greenfield en ko Ik was mijn blaadje kwijt. Ach, gosje. Ach, goshie, tiki. Ja, Greenfield de Koek was toch wel een hele mooie groep uit die jaren. Jammer, jammer dat er zo weinig muziek van ze gemaakt is. Luister en heuver! <middels> I said it seems to me okay, but it's up to you to say if you want to get along. And within a year he married you when you got a lovely house. I know there were times that it wasn't so fine, but he loved you, he loved you, and now he To make it alone, it is hard to do. You don't have to tell how you feel, 'cause I know it is hard to do. But I will try to help. You And he found someone else and at last he told the truth And when you asked him to choose You hoped she would lose But he took her instead of you He made many faults but you sure made them too But he told you one big lie He said his love wasn't real But even I could feel that he loved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 Wat een prachtig nummer. Rink Greenfield, He Loved You. Nog zo'n mooie. Blue Guitar van Justin Hayward en John Lodge. Van de... Die nog van de Moody Blues is, hè? Just van de Moody Blues? Oh, ja, kijk eens ja. aan. Prachtig. Nou, prachtig. Mooi, mooi nummer kan je niet krijgen. Kan niet, kan niet misgaan. Een mooi nummer. Ik zit verkeerd. Ik doe die schuiven altijd verkeerd. Ik heb dat ook thuis veel handiger. Ik heb gewoon één schuif, één knopje voor mijn microfoon. Ik dacht dat de storm geluwd was. Maar het wordt toch nog niks. Maar even, even, even, even serieus, want het is een hele radio show Els 558. <lacht> Ik zit even te lachen. Eh, dat was Blue guitar van Justin Hemwood en John Lodge. Mocht het toch wel zijn, dat nummer. Hè? Misschien wel het beste nummer op uh, nummer 1A van deze tipperade. Uh, we hebben ook nog Dandy... Dandy? Hm? Daddy Grandpa. En je had vroeger ook de Great Granny Onion Show van Old Man. Maar dat was een Hollandse band. En die spelen het nummer Limousine. En Martin Duster was de, de dinges, de producer. En Brenda, die wil wat zeggen? Ja, lieve schat, ze spelen geen limousine. Heet Band heet Limousine. Oh. En ze spelen, Daddy deed ik, ik haal de dingen ook altijd voor elkaar. Nou snap ik waarom ik nooit professioneel ben geworden. Ik kom dat dikke uit zitten lachen. Sorry schat. <laughs> nou, we gaan gewoon starten. Sorry voor het ongemak. U kunt het later zelf allemaal uitfilteren. was Limousine, Daddy Grandpa. Het was een apart nummer, moet ik je er wel bij zeggen. Maar ja, ach. Hé, hey, het is een lekker muziekje en we hebben hier ongelooflijk veel plezier. Dus we gaan gewoon naar het volgende nummer op nummer 21 in de tipperade van 1975. Das van Somerset, Almost Persuaded. Last night All alone in a bar room Met a girl with a drink in her hand She had ruby red lips Cold black hair And eyes that would tempt any man Nou, oh, ik stop helemaal niet. Ik ga gewoon lekker door met het volgende nummer. Almost persuaded. Hij heeft me ja. overgehaald, Anne. Ja. Maar ja, dat is voor ieder zichzelf. En wat zei en de... jij? Stop, handen thuis. Stop, handen thuis. <lacht> vinger in je oog zoiets. Maar goed, dat is voor ieder voor zich. En dat vond Faith, Hope en Charity ook. Toen ik. Ik had er in je op, vingerenjoog. <lacht> zoiets. Is own. Op nummer 20. Oh ja, nummer 4 was dat. Daar komt ie, hoor. Joep. La la la la. <laughs> Dan nou, Het is time for me. Ja, nou dat weet ik wel hoor. Ik maak wel tijd voor je vrij. In deze geweldige tipparade van 1975 bij Els Radio 558. En het volgende nummer dat staat op uh, nummer 19. De zomer is voorbij. Anne Jansen en Les Circulas of zoiets. Hoe heet dat Jos? Circulas. En eh uh... Ik heb er ook geen idee van. Maar hij, er dus, hij nam ook plaat op onder zijn nee, eigen naam. Voorbereid, ik niet. Ah, nee, ik heb het ook niet voorbereid. Alois Johnson nam die plaat op. En een lange tijd is hij begeleid door het orkest Le Circalès. En in 2007 maakte hij een eind aan zijn leven. Toch een prachtige zanger. Vooral meisjes met rode haren. Die waren gek met hem. MUZIEK Winter was zo nat en koud, alleen zijn was ik zat, ik wou door het leven zonder jou niet verder gaan. De eerste zulke lente lucht ontlokte mij een diepe zucht, voorzichtig ging mijn hart wat sneller slaan. En op de eerste zomerdag gebeurde het als bij toverslag, ik zag jou opeens voor mij staan. Nooit is een zomer zo heerlijk geweest elke dag was steeds weer een feest. De zon. Brengt met sneeuw en ijs ons geen moment meer van de wijs in onze harten schijnt de zomerzon die ons geluk bepalen kan want zij is onze talisman die zorgt dat de liefde overwon. Die zon mag nooit meer ondergaan, zij moet aan onze hemel staan, dan blijft het zoals het begon. Nooit is het leven zo heerlijk geweest, elke dag. Is steeds weer een feest De zomer is voorbij Maar ons is gebreed alles lekker, prachtig, warm. Nou, het is uh, gewoon koud, het is gewoon nat en de liefde. Ik voel ze hier ontzettend, maar de, de, het is 24 graden hoor ik je. Oh kijk, het lijkt zomers. Nu alleen het zonnetje nog. We gaan op, oh lekker. De, ik hoor net dat het eten wordt gebracht, dus heerlijk. We gaan nog heel even kijken of we wat van uh, Wikipedia kunnen voorlezen voor jullie. Van wat er is gebeurd vandaag, op 24 oktober. Allerlei jaren geleden. En ik lees hier net dat Dwight Eisenhower in 1954... Amerikaanse steun heeft uh, beloofd aan Zuid-Vietnam. Die oorlog tussen Noord en Zuid was ook niet echt dat je zegt mm, vriendelijk te noemen. In 1970 Salvador Allende Hier, uh, wordt gekozen de als de president de van Chili. is ook niet helemaal goed afgelopen. Komt de Chinees binnen? Oh lekker lekker. 1857 wordt de oprichting van Sheffield FC door de FIFA erkend als alleroudste voetbalclub ter wereld. 1857, dus zo lang. Oh, lekker meloempia. Oh, heerlijk. In 2010 verliest Feyenoord. En niet zo'n beetje ook. Uh, ze verliezen in Eindhoven met 10-0 van PSV. Dat is toch wel een flinke blamage, dacht ik zo. Um, in 2003 was de laatste vlucht van de Concorde. Die ene was neergestort en gelijk werd alles uit, uh, uit de hand gehaald. Wie zijn er geboren in, in onze uh, uh, jaartelling? In 1632, Antonie van Leeuwenhoek. Dat was een Nederlandse wetenschapper en hij heeft een microscoop uitgevonden. En dat was het voor dit moment. Straks nog een klein stukje verder met uh, uh, onze wetenswaardigheden. We gaan nu naar nummer 18. Crying, waiting and hoping. Nou, ik hoop niet dat ik zo lang hoef te wachten op mijn lekkere Chinees. Dave Mensen op nummer 18. <tied> So, I just heard Chinees die ruikt wel heel lekker. Nou, volgens mij is je gewoon een te lebberen, man. Nou, de strandborder, weet de, je dat? Ja, dan kun je gewoon oh, naar Venhuizen gestuurd worden. Die trouwens op nummer 17 staat het nummer van Alice Bergen. En het is een, een, een cash, ja. Het is een koffer van Johnny Cash. Venhuizen, wie kent dat niet? Ach, een beetje verkeersovertreding. Een illegale piraat. En een neus en ding geval. Je komt ze er allemaal tegen.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 nou, hou je van me, ja. ja ik hou van je. Ja. Who je? Ja, als je dat in... <laughs> als je dat in zet, dan uh, zit je verkeerd. Want er zitten alleen kerels voor mij. Nou, maar die houden we wel van me. Lekker, een hele Chinees hap. Heerlijk. Oh, die noempie had je... Ik word er helemaal, helemaal happy van. Vallen, Sorry? Dan laten ze de zeepje vallen. Ja. <laughs> ja, en dan gaat het belletje op. Ik ben blij dat er een man uh, baas is. Nou, ik ook. Hé... Hey. <laughs> <laughs> who loves you? Ja, yeah, who loves you baby? Ja. Yeah? Nou, ik denk de Four Seasons op nummer ja. 16. En we zitten in de... Nou, tipparade 1975 bij Radio Els. Zo is dat. Hier, luister maar. On internet. Radio Els. always there to make it right. Without you. Die staat erbij en die gooit gewoon alle schuiven open, die zegt, het is nou toch wel een bende. Laat de mensen het maar horen. Who loves you baby? The Four Seasons. Hey, nou, Wingo, hey. Tommy. Bam, we love you. Jezus, zit Els hier ook al binnen? Ja. Hé, hey, Els is binnen. Je... Els is binnen. Hey. Oh, ik ben aangevallen hey. door twee honden. Hallo jongens, hallo. Nou, dit duurt nog wel eventjes. Nou, dan ga ik gewoon door. Ja, joh, <laughs> doe maar, doe maar, doe maar. Doe Ze, Ze wordt onder uw bureau getrokken door twee honden. Doe jongens, niet bijten, niet bijten. Die, die Els, die weet wel. Nou, die Els, die is wild hoor. Ze had vanmorgen de bontjas op en er uh, horentjes op gezet. Ja, nou, ik, ik schrok uh. me helemaal wat. Ach god, hé, hey, hey, kijk dikke... eens aan, die kennen we ook. Hé, hey, dikke baan. ...dikke baan zit bij mij... Nee, ...bij het Dat is Tom. Oh, dat is Tom. Dat is Tom. Ach, oh, gosh. Ik heb mijn beeld niet Beest op. heeft gelijke identiteitscrisis. Nee, Tom Plas. Hij, hij, hij kijkt niet eens. De beest, hij heeft gelijke identiteitscrisis... Kijk, hier zijn we bij nummer 15, de outlets. Ken je die? Outlets voor waar je je stekkertje in stopt voor de computer? Oh, ik dacht dat jij uh, van die mooie, goedkope, tweedehands dure winkels uh, bedoelde. Ja, waar uh, je schoenen al versleten zijn voordat je ze ja, kunt kopen. Ja, die. Dat en, is toch ook een in, outlet? Ja, dat is ook een outlet. Oké. Okay. dit is dikke Oké. Okay, ja, dat is dikke baan. Ja. ja. Kijk maar even in de webcam. Hallo, dikke baan. <laughs> Hallo, dikke baan. Kijk, ja, ah goed. Hé, en, en, hey, <laughs> maar dikke baan gaat er zo met je loempia vandoor, pas joh? ja. En weet je dat past dat volgende nummer mooi bij. DeCo's, An Other Love Song. En dat kun je Ach, lekker meekruinen. Ah. Ja. Zal ik die draaien? Ja, druk jij eens op het knopje. Op nummer 4. So, feel I'm getting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 Someone played a tune that dried the tear from my eyes There goes another love song Someone's singing about me again There goes another love song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 Savona, Baby, call me. Ja, wat is er? Baby, call me. Ja, waar is mijn oh. phone? Nou, jij begint <tossilis> met mijn schoon. Die zijn van de Knex. De Knex, ja. De maar uh, baby call me is ook van de niks. De baby call me. Hey, baby call me. Ja, tuurlijk. Geef je nummer maar, jongen. Nobody calls me dan. Oh, je moet jouw uh, mobiele nummer nog hebben. Zo, kijk eens aan. Dan worden ja, hier dan gelijk. Uh... Geef even. Luister allemaal even mee. Even een papiertje pakken. <laughs> Pak pen en papier. Dit is Jos' nummer. Ja, maar... We maken er wel een cryptogram van. Ja, zo is het. Zo is het. Je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Voor doen, doen, doen. doen. Maar um, weet je, oh, Anne, ja. bel mij maar gewoon. Zoiets van uh, Baby Call Me bij de ja, snacks? Ja, Oké. Okay. Nummer 5. Woe! It's somebody wants you do. He'd give you all if you gave him a call. Show him you're there, show him you care. If somebody needs you and his heart really bleeds for a sign of the love and to see that it's growing, No sterile emotions, give him your potion. Once again, Nee yeah. alsjeblieft. <laughs> Het volgende nummer is van Pierre Kartner. Dan mocht ik daar helemaal niks over zeggen, dus dat doe ik dan ook. Dat hij wel zegt, dat... Ja, ja, Mieke zingt schat. Mieke, ja, Mieke zingt. Mijn beste vriendin. Ja. Nou, Pierre Cartner. Is Pierre Kartner, dat wist jij nog niet meer. Die had zijn baard een keer afgeschoren. Geen ja. gezicht, nooit meer doen trouwens, nee, meneer Kartner. Kun je je nog herinneren van de e televisie? Ik schrok me negenslagen in de rond. Ja. Hou maar gewoon die baard bij je. Nu begrijp ik ook het temperament van Mieke. Precies, precies. Ja, dat, was een, dat was een aardig, een, een opgewonden standje heb ik begrepen. Hè, ja, nou, ja, Mieke kan achter de schermen. Nou, ik leef ze eigenlijk. Jawel. Jawel. Jawel. Ja. Zal ze misschien 180 nou, ja, zijn, maar whatever. Nou ja, 70 was ze. Zoiets van uh, ja. bij. Nou, jouw, jouw leeftijd denk ik. Ja of 18? Ja of 18, 19, Jaren ja. 60 is het. Nu. Ja. Ik, ik, ik ga dadelijk uh, iemand proberen te bekogelen met Nassi, Maar dat geeft niet. Hè? Fijn hoor, die beste vrienden hier zo. Ja, ik ga wel de... naar een beste vriendin. Ja. Ik vind het helemaal goed, want die woont toevallig op nummer 13. Jouw beste vriendin. Op nummer 13. Is dat een geluksgetal? Dat is een geluksgetal. Zeker ja. weten. Maar ja, mijn beste vriend, die had me zomaar laten staan. Nou, ik, ik, ik gooi echt de, echt de deuren open vanavond. Ja. Twee uur zes, Janne. Ik liep verlaten en alleen door alle straten. Ach, goshie. En een boer ging naar de wei, maar die staat op nummer vijf. En daar zijn we nog niet. Nee, nee dat gaat helemaal niet goed. Zat hij daar met een ander? Daar zie ik Mieke over. Ik wist niet waar ik heen moest gaan, mijn beste vriend die had me zomaar laten staan. We Het is ook verdrietig van. Dit is echt heel veel drie muziek, weet dit, je dat? Dit, dit is wel een beetje dat je denkt van, blijk. Ja, dat is en negatief maar goed dat dat voorbij is dat je uh, hadden... Dit is een long long time ago oh, en 100, dat 100, moet drie niet door de 18 plus <laughs> nee, <nee>, Absoluut niet. <laughs> dit is middelmatige heel veel drie muziek. Ja, nou, en... nou en, en en misschien kunnen we het nog een beetje opvrolijken door ons conversatie. Ja, ja, ja door, door, onze, door onze gezellige aanwezigheid bij deze uitzending. Onze uitstraling flirt gewoon door de ether heen nu. Wij ja, waren het op schoot, had je vroeger. Dit is ongeveer hetzelfde. Ja, we hebben allebei een uh, warme schoot. En uh, zou jij wel eens een loopje willen doen naar Santiago? Nou, hoogheid voor een nieuwe gitaar, maar ook niet ja, anders, hoor. Nee, en Dieter Dirks. Wie? Dieter Dieriks. Ach, dat man. was de producer. Nou, dat was meer een meeloper. <coughs> Hoest. <coughs> aflopen. <coughs> Daar komt hij. Ja, ja, ja, ja, ja. Nieuw gitaar. Santiago! Els 558. Did somebody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 Was het geen lekker nummer? Ik vond hem eerlijk. Ik, is echt zo'n power nummer. En dan krijgen we hierna op nummer 11 Jasper en Jasmijn. En dat wordt ja, vertolkt door borrel, Tony Huur de Man. De en ja. Jasper en Jasmijn. Ja, weet je, dat is zo echt zo'n hans bank nummer Ja, Hangbank-nummer. Hangbank-nummer zelfs? Bankbank. Nou, kijk samen, eens aan. Samen op de bank. Samen, samen op ja. de bank luisteren ja. naar Jasper en Jasmijn. Ze gaan er gewoon van door samen, meer is het niet. Maar, hé, hey. let op. Let op. Let. Tony Huurdeman gaat het vertolken voor ons op nummer 11. Nou, even serieus. Een ja? heel serieus nummer. heel serieus nummer? Dat zegt uh, Ferry Den Hartag. Ja. Morgen zon of regen kwam ik hem verlegen tegen, stond hij steeds bij de van de pastorie. Met zijn blote voeten stokig van het paardje naar het water, de Manchesterbroek tot net onder zijn knie. Het was een spel hem niet te zien hoe hij bleef proberen Huppelen naast me Net als ik te zijn En ik moest gewoon weglachen Als ik iemand hoorde zeggen Kijk eens. daar gaan Jasper en Jasmeij Nadat wij van school afkwamen, bleven wij bij alles samen. In het dorp zag men ons dromen, hand in hand. Zoals lente groeit naar zomer, werd ook ons de jeugd ontnomen. En we groeiden op, met tussen ons die band. ik was lachie vredig naast me, in de koelte van de avond, soms wel tot de eerste morgen zonneschijn. En wanneer hij dan nog droomde, lachte ik bij de gedachte. Aan hoe men ons noemde, Jasper en Jasperijn. Maar de tijd slaat steeds weer deuren, liefdesrood kan ook verkleuren. En al gauw stond een jas alleen te zijn. Ondanks al die mooie dromen, had hij een ander lief genomen. En ik voelde me zo hopeloos en klein. Elke morgen zon of regen, maar ik kwam hem nooit meer tegen. Ook al vroeg ik me steeds af, waar zou hij zijn? Met zijn blote voeten stoffig van het paadje naar het water. Jasper was niet meer bij zijn jasmijn. Met zijn blote voeten stoffig van het paadje naar het water. Jasper was niet meer bij zijn jasmeen. Dat was ook wel een triest nummer eigenlijk. Het waren echt bad times. Nou, poeh. Ik ben er helemaal stil van eigenlijk. Ja, dus, en dat in zo'n gezellige show. Nou, nou, ja? weet je, we, we, we gaan er nog maar even een goede tegenaan gooien. Ja, dat is echt zo'n. Ik kom je halen. Oeh, <laughs> kijk eens aan. Het, het, het wordt. Het, het, wow, we hebben, we hebben een beest hier in huis. We krijgen dadelijk een mooi nummer. Uh, dat heet Bedtimes. Van Barry en Aline. En Barry en Aline zijn ook nog getrouwd geweest. Uh, toevallig ook nog in het jaar... Uh, met elkaar of niet? <laughs> met elkaar zelfs. Hem, ja. Wat, ja. Wat ordinair. Ja. Dat, uh, um, um, ze zijn wel een poosje uh, uh, getrouwd geweest zelfs. Maar er kwam ook ergens wel weer een einde aan, heb ik gelezen. Ja. Maar ja, dat waren de bedtimes. Ja. Helaas, helaas Alle mooie dingen komt er eind. Aan alle mooie ja. Wij nog niet. Wij gaan nog even door. Ja, als je, als je het volhoudt hoor. Want we hebben nog een half uur. Dat krijgen we wel vol met onze gekke bek. Eh, nou ja, waarom ook niet? Waarom ook niet? Ik bedoel, we zijn hier gezellig bezig. Ja. Het Chinees blijft ruiken en lonken. Ja, het is steenkoud mm. ondertussen. D dat, dat maakt niet uit. <kijnt> Komt wel goed, sorry. Stop nou met roken. Ja, nou hè. Even een glaasje water. Kluk, luk, kluk. Eh, weet je... Them. Dat was weet die baan? Dat is Die, <laughs> die staan nog steeds voor de deur, want die wil die, uh, die wil die fooie hebben. Die wil die fooie hebben, nou ja. die kan hij mooi naar fluiten. Ja, maar dit zijn uh, crisistijden tijden, bad times. Ja. En toevallig uh, zingen Berry en Alindy uh. Nou, dan zullen we jou maar even mee laten delen dan. Ik hoor Oh, wat een kleren weer. Nou, Jezus, alsjeblieft, kom op met het vandaag toch wel een beetje droog blijven. Want ik moet straks nog met de trein helemaal naar de andere kant van het land. mag ik krijg gewoon kippenvel van dat nummer. Ja, ik, ik, ja, ik was op zoek naar mijn Zuidwestertje. West -west ja, maar ja, je was net met je Facebook bezig. Dus. Ja, ik, ik lees hier allerlei, allerlei rare dingen. Ja? Soraya Lauwman, die vragen wat we geslikt hebben. Niks, gewoon antidepressiva. <lacht> dat is het enige. En, en een maagbeschermer. En een maagbeschermer. Ja. Ja, en, je, en je had een lompje op en een broodje. Ja, ook ja, een broodje van de A. a, a, a, a. <laughs> a, <laughs> a met de Amsterdamse kaas. Dat vind ik nou weer eigenlijk een nadeel, hè? Waarom nou geen Rotterdamse kaas? Lag niet in Amersfoort in de winkel. Ik, ik, ik ga een klacht indienen. Ik vind ja. dat niet normaal. Echt niet. Echt niet. Geen 010 kaas is dat, hè? Nee, no gewoon normaal dat je zegt van je hebt Goudse kaas. Dan hebben ze Amsterdamse kaas. Waar blijft de Rotterdamse kaas? Ik heb geen idee. Nou, nou, laat Soraya dat nou eens beantwoorden. Nou, Soraya, als je nog even luistert, weet je meis, geef daar eens even antwoord op. Doe eens gek. Ja. Doe mij ook tenslotte. Don't call us, we call you. Zo is het. David. David? David? Dav David Geddes staat er. Run, Joe, run. Dus Soraya, als je iemand voorbij ziet komen, het is gewoon Joy... Joe, Joe, Joey. Joey, op jo zoek naar Rotterdamse kaas. Op zoek naar Rotterdamse kaas. In stukjes, geraspt of gesneden. Oh hemels. <laughs> Every night, the same old dream I hate to close my eyes I can't erase the memory, the sound of Julie's cries She called me up late that night She said, Joe, don't come over My dad and I just had a fight And he stormed out the door I've never seen him My God, he's going crazy. He says he's gonna make you pay. Oh. I drove like mad till I reached Julie's place. She ran to me with tear filled eyes and bruises on her face. All at once I saw him there, sneaking up behind me. Watch out! Then Julie yelled, He's got a gun, and she stepped in front of me. So A shot rang out, and I saw Julie falling I ran to her, and I held her close When I looked down, my hands were red And here's the last words Julie said Daddy, please don't, it wasn't his fault He means so much to me Daddy, please don't, we're gonna het gevoel of dit nummer over een hondje gaat. Joey, run! En dan gooi je die bal weg en wie komt er achteraan? Tom Plas. Die denkt van, hé, hey, mijn bal. Nee, mijn ballen. Van Tommy. Nee, toch niet van hem. Hij is van Joe. Maar voel. Uh, Dat is het volgende nummer. Nou, wij zijn niet gek hoor. Wij maken gewoon de tipparade gewoon heel matig leuk gezellig voor je. El Matthews die zingt erover en Pierre Tips met, met dubbel B. Die heeft dus geschreven en kwam uit bij CBS. Dat is ergens in de States. Nou, laten we die maar eventjes laten zien. Nummertje 4. Leuk hè? Mooi begin. Nee. Sorry? Heb je nog een reserve willen? Of ik nog even pilletjes heb. Nou, ik heb wel vanmorgenochtend alvast meegenomen. Ik denk, stel je voor dat ik moet blijven slapen. Hé, hey, dan dat wil is... ik toch echt het bovenste bed, hè? Ja, dat is goed. We ja. zitten we allebei in de cel strak. Ik... Straks. En dan zeggen ze, fool, how are you? But kan hard to let go. Well, I guess I will... Instead of just what you are, she said. Ja, heerlijk nummer weer. Wat hebben we nog meer voor u voor vandaag? Wat is er nog meer gebeurd op 24 oktober in de afgelopen eeuwen? Eeuw, eeuwen? Eeuwen? Maanden? Nou, dat zal ik je vertellen. Er zijn genoeg mensen geboren. En ja. onder andere is er geboren in 1889 Christian Boers. Het was een Nederlands militair en verzetstrijder in de Eerste Wereldoorlog. Hoe kan dat nou? Hé, hey, was dat geen Rotterdam? Vast wel. Het was een verzetsstrijd. Vol, volgens Wikipedia was het een verzetsstrijd. Niet in de Eerste Wereldoorlog. Nee, maar de Eerste Wereldoorlog, de wereldoorlog deden we niet mee. Het dus hadden we een heel groot hek staan tussen België. Maar volgens mij... Volgens mij de tentoonstelling over uh, wat in Rotterdam is, hè? Ja. over uh, de landing, het bombardement van Rotterdam, wordt zijn naam genoemd. Dan zou je toch Wiki eens even aan moeten passen. Anne. Ja. Dan kan je best wel, jij kan best Wiki aanpassen. Kunnen kunnen ook vragen aan Tom Plas om tegen Wiki aan te plassen. Dan. Dat kan ook. Maar dan moet je wel even aan DJ Dikke Baan vragen of hij daar goedkeuring voor krijgt. Want ja. Els laat niet zomaar iedereen weg, hè? Dat, nee, nee, dat, nee uh, dat, is, uh, dat weet je. Dat doen we in de volgende afwasje vergadering. Ja, absoluut. En dan er komen... Er Komen we samen nog een keer om het... Ja, ja goed. Ja, ja. En is Els laat thuis of... Uh, ze is hard weggelopen. Waarom ah, weet ik ook niet. Ik, ik snap ik niet. Ja, ja. We zijn hier hartstikke gezellig. Ja. Lekkere muziek. We leest wel lekker voor, hè? Zijn wiki als iemand reelt. Ja Ja, joh, maar weet je... Het, het maakt allemaal helemaal niks uit. Want in 1921... In 1922, de verborgen te houden waar ik mij al informatie noemde. Ja, ja. Je het gewoon gezegd, wiki. Ja, weet je... Ik, ik ben niet alwetend... En, en, en, en, en zou ik dat wel ja, dat zijn, dan, dan zorg ik dat ik uh, niet hier zat. Maar dan zat ik ergens op een... Uh, ja, dan had je om... al een uh, mooi landhuis met een speedboot. Ik speedboat. Die, er... die stond er ook alweer linksbovenaan, die jarig was. Linksbovenaan? Die foto, met die foto. Met die foto, dat is uh, Maarten van Rossum. Ja, ja. Van Maarten van Rossum, die is jarig vandaag. Ja. Erg, hè? <laughs> Nou, Tom Anders had ook jarig geweest door vandaag. Oh, Tom, dat was, Tom ah, Anders. Ah, daar heb ik wel leuke gedachten aan, en, en, als kind. En, wie nog meer? De Big Bopper. Was een goed uh, gitarist. Schrijver van Chantilly Lees. Oh, met Buddy Holly toen, hè? Ja, jezelf, nee. samengewerkt inderdaad met Buddy Holly. Maarten Spanjer, gelukkig nog levende. Vandaag ook jarig. En daar ja. waren er nog een heleboel achteraan... die ik helemaal niet interessant vond. Nee, maar nee. er waren er nog wel een paar overleden. Dat was onder andere in 1537 Jane Sam. Seymour. Die dat is even een poosje terug, hè? Ja, die is al gereanimeerd of zo. Ja. Gereanimeerd, zeggen? Dat gaat niet, hoor. Maar dat was in die tijd niet zo. Nee. Dan mocht je gewoon zelf uh, ja, ja, precies. de aarde verlaten. Nee, nee, nee. Dat, nee. Uh, uh, uh, sorry? Ik dacht dat dat een actrice was. Nou, deze Jane Seymour. Deze James, Seymour, deze James ja, ja. Seymour in 1537 dat was. was -serie, een die arts. Hoe heet dat nou, We moeten wel opschieten, want ja. over twintig minuten gaan de zetten. Ik wil, wil net vereniging. zeggen, ik, ik lets gewoon door hoor. Die, die de beste dames overleden aan de kraamkoorts. Uh, dat was een vrouw van koning Hendrik VIII van Engeland. Helaas, helaas. Heel wat anders plankenkoorts. van de. De, een, van de, een van de acht. Wie van de vijf? Uh, in 1957, op 24 oktober, is Christian die... Dior helaas overleden. Frans modeontwerper. En wie er ook overleden is, is uh, uh, in 1991 Gene Rodenberry, de bedenker van Star Trek. Zeer bekend persoon. Bied me op, Scotty. Zo is het. Uh, ze hey, hebben. Ja, dat was wel. Nou, oh, dat is startwerk. Ik heb de hele serie, dus kom maar een keer kijken. Dus vind ik helemaal, helemaal te gek. Dat Beam Me Scotty. wordt trouwens wel binnenkort um, uh, uh, werkelijkheid. Ja. Hè? Ze zijn al bezig met teleporteren van particles. Um, okay. Dus wie uh, weet uh, het maar nooit. Er staat uh, in de krant dat uh, dat Einstein, dacht ik. Ja, zijn theorie is onderuit gehaald ja. nu. Ja, ja. ja dat ja. klopt. Deeltjes kunnen, al zitten ze 40.000 kilometer van elkaar. We ja. ze van elkaar weten, wat het ene deeltje of die naar de wc moet of niet. Ja, zo is. Niet. zo is het. En gedeelde smart is halve smart. Zo is het. En, en in dan kan Sim. je het ene deeltje weer naar het andere deeltje toe, want zijn wc is een wc's, wat ook zoals die andere. Ja, en dan zegt Tom Plas. Wat een zijkers zijn jullie. Nou, lopen eens even door. Nou, dan gaan we dan ook maar bij deze doen. Ja. We hebben nu op nummer 7 de Sjakie van de Hoek van Connie van de Bos. En zij is. Al bekend Nederlands zangeres. Ondertussen ook nog even zus van Peter Hollestelle Die we hebben gehoord uh, iets eerder in deze lijst. Maar voorlopig was ze helemaal dol op Sjaki van de ja, Hoek. dat klopt. En die hebben we vanmiddag nog gezien op zijn motor. rijend hier van <lacht> zo'n plekje af. Tuut, tuut. Ja, A Place in de Zand, dat was van Peter Hollestelle. Op uh, nummer uh, 25 was dat. Ja. Ik was hem al zo wat vergeten. En zijn zus dan nu? Ja, ah, ah, dat was wel een aardige... Hoe had een dag geleden dat hij die gedaan? <laughs> maar ze was wel een hele lieve zangeres. Dat was een lieve zangeres. Ja. Alleen in haar privé had ze toch wel... Losse vleugels. Losse vleugels. Laat we het netjes aan. houden. Zeg maar. Sorry? Ja, precies. Ah, dat is Wat had ze met Shaki? Spijbelaar altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek.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 Ja, en als hij ze zien niet kreeg. Ach man, dan was hij. Oh, dan was hij dwars. Oh, oh, oh. Dan stond hij voet te stampen. Brenda valt wat van de stoel af. Nou? Oh, Brenda, en dan werd hij voet te stampen. En dan zei hij: Ik wil muziek. Hamilton Bohem, die heeft er een nummer van gemaakt. Van Voetstamping Music. Komt vast door Sjaki van de hoek. Ik stamp lekker mee. Wij stampen samen gezellig door. Oende, oende, oende, oende. Zwarte Piet moet blijven! Nou, als dat zo kunnen, graag! Zwarte Piet moet blijven! Hem hem. Oh, mijn god, wat een barrennummer. Sorry ja, dat ik het zeg ja, hoor. Ja, het is 75, heel 3. Wat wil je nog meer? Dit is een voetstomping, nou, dit is een mindstomping. No, mind ja, van daarvan af als je niet op 40 die En, en worden, mijn god. Zitten. Ja, Ferry de hartig mag alleen de top 40 doen, dat mogen wij niet. Doen. Ja, nee, de, de, de eer is echt aan, aan de showmaster himself. Dat, absoluut. Waar. Dat, dat, ja. Daar komen we niet aan, daar neem ik ook mijn petje ja. voor af, want dat is toch wat dat je zegt ja. van. Uh, zijn, zijn, zijn pakje aan. Hij zweeft door de kamer. Kijk, kijk. Is, is dat wat ik zie ja, in mijn oog ook? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Hé hey Anna, Anne, even uh, niet voor het een of het ja. ander, maar Soraya heeft ons terug gereageerd, hè, van ah. waar blijft die Rotterdamse kaas, zei ik, ja, dat zeiden dat wij net. Ja. Nou, zij zegt, wij maken gewoon van alle kaas Rotterdamse kaas. En ik weet uit Betrouwbare Bron, oftewel haarzelf, zelf, dat zij dus altijd naar een wijtje gaat, naar een einde van de boertje. Dat komt, ja. Wij zouden dus altijd de kaas gaan halen, dus ja. hoe zit dat? Nou, die haalt het uit de verpakking. Haalt hij dat uit de verpakking? Ja, ah, ja. dan zegt hij van, dat is Rotterdam. Zo, nou, uh, zo rijden je daar ga je met kaas. Dat is 0-10 kaas, wat uh, zegt hij? Daar ga je met je kaas. Ik heb al uh, 150 jaar geen koel meer op. <laughs> nee, dus laat staan dat er kaas vandaan komt. Ja, ze had er ook wel de groente weg, hoor. De bloemkolen en uh, de dus bloemkolen. Dus die boer staat in de wei. En die boer staat in de wei. Oh jee. Weet Fung je, ik weet dat Fangus daar uh, wat over te melden had. En, ah. de, en dat was, uh, nou, ik hoop niet dat Soraya er dan bij staat. Want het was toch wel aardig dat je denkt, uh, een, nou, een dubbelzinnig. Uh, moet je toch maar even goed luisteren, Soraya. Hè? Ja, zo dan, is uh, het. Want dit boertje ging naar de wei, volgens Fangus. Nou. Zal ik hem aanzetten? Zet hem eens lekker aan. Of zal ik hem gewoon overslaan? Nou, nee. We draaien hem op <laughs> en we geven hem aan Soraya. Ik kan ook een jingeltje doen. 5, 5, 8, Radio Elf. Op dat dametje staan Hij greep eenzaam naar Boezelaar Zij liep het maar stilletjes begaan Mijn man die is toch naar de wijn. I'm Nou, Soraya, ik hoop dat die boer toch echt wel eens een keertje. Hè? Nou. Met je kools. Ja, nee, dat komt echt wel goed met haar. Goed zo. En als ze eraan komt, dan roept hij altijd al: Jodelen die! Jodelen die! En dan zwaait ze terug. En dan uh, heeft Mouth en McNeil, oftewel Little Eve, Hebben daar een plaatje open gemaakt. Ah. En uh, ik vraag me af hey, of. Nee, Mouth en McNeil. Oh. Nee. Met Niel was het er niet meer. Oh, was die hier niet mee? die was al was hij niet meer. Die was naar de kust teruggegaan. Die was voor zichzelf begonnen. Al ach, ach. Oh, was een kleine zelfstandige. Die, die was een, een ZZP'er geworden. Daar heeft ze wel de huis van moeten verkopen, ja. denk ik. Een zelfstandige. Die had een grote mouw. Dan ja. dan. <laughs> en een en, enorme dorst. ZZP'er was ze. Zangeres samen AC. Of is dat met een Z? Uh, en Little Eve heeft er nooit meer wat van. Nee, nee dat is ook helemaal... Nou, misschien uh, was ze wel werkzaam bij Mout. Ze viel meniel, helemaal weg bij hem. Meniel. Ja, vind je het gek met die Rutte ja. ja. Daar verzuip je toch in. Absoluut. <laughs> oh, wat triest, hij kan zijn eigen niet verdedigen, hij is al jaren dood. Ja, dat is zo. Ah, <laughs> ja. nou, als het goed maakt, draaien we toch het nummer dan Zo van is het. Hem. We wilden het. Het, wil het eigenlijk overslaan. Jodelen, die... En buiten verbrand. Buiten verbrand. Buiten brandenverlichting ook al. Het is zo gezellig hier in de studio. Misschien gaan we nog wel een uurtje door. je was, was veel te laat. nee je was hartstikke mooi op tijd ja, dus we wilden genieten van. tot en met de laatste toon de, de laatste toon nou, maar, want we zijn bij de laatste drie ook nog ja oh, albert company dat, dat is wel dat, wel, dat is het scheelt er weer voor jullie dat je eindelijk het eindpunt hebt gehaald ja, met, ja dus. en en pet je af dat klopt wel. pet je af Zal, dat, bet dat bet je dit klopt gered klopt hebt slecht dames slecht en heren geschef, dat klopt wel vandaag ja vader. Ja, <laughs> Hé, hey, maar even petje af voor de mensen die uh, tot het einde hebben kunnen luisteren ja. naar ons gezwetsen. Hè? U kunt allemaal een kaartje sturen naar Facebook van Els Radio, Els uh, 551. Of de vrienden van Els. Of de vrienden ja. van Els. En ja. dan krijgt u van uh, Brenda allemaal een, <lacht> een mooie appeltaart toegestuurd. Ja, ik, ik, ik geloof toch dat ik bij jou kan bakken dan. Na, nadat u uh, 50 euro heeft overgemaakt. Deal. Deal, daar doen Deal. we het voor. U ja. kunnen ook zelf vogelhuisjes gaan maken. Els 558 vogelhuisjes voor de winter. Red alle vogeltjes de winter door. Jullie zijn welkom, welkom vogeltjes. Sorry. Ja, ja. Brenda ging eraan. De... Vol, volgens mij had jij net je tabletje op, hè? Was die ja. rood toevallig of groen? Het maakt niet uit. Het effect blijft hetzelfde. Er stonden pl plusjes op en de en zo. Oké, okay. maar goed... Ik vind het nog steeds wel gezellig hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ga zo even liggen. Maar we gaan gewoon even aan de laatste drie beginnen. Dan geven we de mensen de oren rust ja. van ons gezwets. Maar de muziek blijft het allermooist. Ja, vooral in de top drie. En de top drie. We beginnen gewoon met Bad Company. <lacht> we, we hebben helemaal geen slecht gezelschap hier. We hebben hier een hartstikke leuk gezelschap. Maar zelfs met slecht gezelschap hebben ze nog het idee dat ze liefde maken. They are ja. feeling like making love. Nou, Dat, op ja, nummer die drie. Ik maken er zelf. Maar ja. er niks meer van. Nou, echt waar hoor. Tom Plas is weer naar buiten gegaan. De Toch die klaar. poedel? Toch weer de poedel. Dus, uh, verliefd, verliefd, verliefd. Verliefd, verloofd en getrouwd. Binnenkort hebben we een hondshuwelijk. Lady in de Wagenbond. Precies. Bad Company. Dat was een uh, ruig, maar mooi nummer. I'm on fire, hè? Poop, poop. Ben jij on fire? Poop, nou, nee? Blussen. Blussen? Nou, ja. gaat, uh, dat is niet goed, hè? Met 5000 volt. Ja, water eroverheen. Ga met die handel. Ja, doen we de hondjes ook altijd. ja. ja. Plas net ook al een emmer eroverheen gegooid. Ja, wat zei die poedel? Woef. Woef? Is ze nou beladen? Stom beest. Maar goed, op nummer 2 komt 5000 volts met I'm on Fire. En het is een prachtig nummer van een Engelse band. Die is in 1970 opgericht vanwege de disco. En ze hebben wel hele leuke zangers en zangeressen gehad. Zoals Tina Charles en Martin Jay. Ik vond de zangeressen altijd leuker. Tina Charles is leuk. Ze heeft een leuk nummer toch ook gehad nog? Jij vond zeker de zangers leuker. Okay. Dan kan je beter mee in bed leggen dan 40 graden kort. Ja, dat is zo. Ja, ja. Maar goed, dat vind ik van, van 90% nou, van de mannen hoor. Je in bed gaat en het is een goede, maar dat ook ik vanzelf 40 graden. Ja. Ja, ja. ja, dan kun je vanzelf een liedje maken, I'm on fire. Zo is het. Nou, weet je, ik denk gewoon dat we dat moeten laten horen. I'm on fire, want Els op, uh, uh, vindt dat helemaal mooi. Engels is er helemaal gek van. Zo is het. No www, just Radio Els. 558. Beste mensen, uh, het vuur kan uh, onder het uh, pannetje vandaan. Want we zijn gekomen bij nummer 1 in de tipparade van 1975, 24 oktober. Ooit uitgezonden op Hilversum 3. Ja. En uh, nummer 1 staat in de lijst. Nummer 1, ja, je wilt het niet geloven. We K hebben het gered. We hebben het gered. Hey. Zweet onder de oksels. Cool. Maar er staat Casey en de Sunshine Band op nummer 1. That's the way... We like it. Yes, we ah, like it. Dus nice. we, hebben, we hebben een leuke show ervan We, we hebben er een helemaal fantastisch feestje van gebouwd. Ja. Ik, ik hoop tot de volgende keer dat we dat nog een keer samen mogen gaan doen. Ja, misschien dat we volgende week wel weer voor de deur staan bij Ferry. Nee. <laughs> <laughs> ik denk dat Ferry denkt van, bekijk het maar, ja. ik uh, douw het hek op slot. Ik zet Els voor het hek. Ik met... je de weer opnieuw op. Nou, we helpen straks wel even opruimen, dat is geen probleem. Dat, is, dat zag jij. Jullie ah. willen me ramen laten zemen, jullie willen me hier als sopmop neerzetten en dan moet ik ook nog opruimen. En dan moet je ook nog presenteren. Ook dat nog, het is nog harder werk als bij een werkgever. Ja, en het is allemaal oud papier. Uh, het gaat gewoon de klikker in. Nog een liefde ik... erbij, nee, gewoon oud papier. Gewoon, aan maar that's the way I like it. Ja, die... Ik oh, wel steeds harder brullen, want ze zit steeds vaker in het rood. Ja. Als ze wat zegt. <laughs> Nou, nou, ik wil mooi bij het Ik wil net zeggen, maar mijn wangen worden ook vanzelf rood. Ja, die van mij ook al. Ja. We zijn helemaal opgewonden. Nou, we are on nou, fire. Één. We are on fire. Ja, Rock You Baby hadden we ook kunnen doen, maar die ja. staat dus niet op nummer 1. Dus nee. die mogen ook niet draaien. Dus verzoekjes, als je die aanvraagt, gewoon onzin, want dan luister je gewoon niet mee. Zo, die zijn we ook kwijt. Zo is het. <laughs> nummer 1. in deze week. Het was een genoegen, toch Brenda? Zeker weten, Anne. Ik heb Hartstikke genoeg. Bedankt. Ik heb een machtige dag gehad. Ferry, hartelijk, hartelijk bedankt. bedankt. Het, Voor je gastvrijheid. Je bent een topgozer. Maar dat wist je al. Ja, dat is het algemeen bekend. Ik ja. ga zo Els nog eventjes <laughs> bewerken. Succes. <laughs> en Suggest. dan uh, weet ik even niet meer welke jingle ik nou het eerste zou doen. De alarm heb al schrijf. En weer aangekomen welke plaat het is dan. Ja, Keesje oh. in de Sunshine Band. Dat is de week. Eerst de Dames en heren, ik geloof dat je nu ja. krijgt wat we hebben beloofd? Ja. Oh, Oké. Okay. Jij krijgt alles wat we hebben beloofd. Chinees! Chinees! Chinees! Chinees! Chinees. Five, four, three, two. One, one, one, one, one, one, one, one.